Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een onrustig nachtje in Koevoorde. In de Drentse Plaats moesten ME vannacht ingrijpen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Buurtbewoners hadden een vreugdevuur gemaakt, ook werd er vuurwerk afgestoken. Rond half twee maakte de ME een einde aan het protest. Meerdere mensen zijn opgepakt. Sinds oud en nieuw is het al onrustig in Koevoorde. Bij een pand van de gemeente Rotterdam is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Daardoor brak er brand uit en moesten meerdere bewoners van appartementen in de buurt hun huis uit. Op de wand worden een knallen. De... De mensen kwamen allemaal naar buiten en die zeiden eruit, eruit, eruit. Er lijkt wel een handgranaat neergerooid Er En dan stonden er allemaal jongens die stonden die ramen in te slaan. Nou, toen was de brandweer er. Er raakte niemand gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wel is er veel schade en is het nog niet duidelijk wanneer bewoners weer terug naar huis kunnen. Ook huisartsen willen mee in de eerste ronde coronavaccinaties. Gisteren werd duidelijk dat een deel van het ziekenhuispersoneel vervroegd een prik krijgt. Maar huisartsen vinden dat zij ook een belangrijke rol spelen bij de acute zorg. En daarom moeten zij ook versneld een vaccinatie krijgen, vinden ze. De Vereniging van Huisartsen overlegt daar nu over met het ministerie. En een man in Tilburg wordt wakker met meerdere boetes. Een man reed gisteren bijna 20 kilometer te hard door het centrum... terwijl hij aan een lachgasballon lurkte en op zijn telefoon zat... Agenten zagen hem voorbij razen en zetten de man aan de kant. Hij is met meerdere boetes naar huis gestuurd. Het weer, de dag is fris gestart met temperaturen rond het vriespunt. Vanmorgen af en toe kans op een zonnetje, vanmiddag vooral bewolkt. Het is tussen de 2 en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk vanuit Zandvoort en richting Zandvoort. Op de N201 staat in beide richtingen file. In beide richtingen heb je ongeveer een kwartier vertraging. Verder is het ook druk op de N513 van Castricum naar Limmen. Tussen Castricum en Egmond is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 And whiskers on kittens Bright copper kettles And warm woolen mittens round paper packages Tied up with strings These are a few of my favorite things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 maar dit liedje is wel toepasselijk voor dit moment... Cat roll, mumbling the words, and jingle bells rock, and wishes come true. That's right. But all I want is one more year with you, and all. to an end.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 En dat is een. ik moet uh, even, even kijken waar ik die gezet heb. Eric Reed. Dat is dan krijg je een heel ander gevoel bij After the Holidays. Luister maar. With me till after. Prachtig nummer van Eric Reed, komt van de cd, ook een kerstcd, Merry Magic, een CD uit 2003. En die werd gezongen door Paula West, een, een, een bekende de Amerikaanse jazzzangeres, heeft samengewerkt met Winton Marsalis, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, bijzonder nummer, vooral die tegenstelling tussen Capmo en Eric Reed, ja, dat is wel mooi, mooi. Probeer te doen, alsof tot het nieuwe jaar.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 at the new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 A world in white gets underway I want to be with you, be with you night and day Yes, day. To be with you, be with you night and day Nothing changes on New Year's Day Stella Starlight uh, Trio is dat. En dit komt allemaal van een uh, verzameld cd'tje. Jazz and You 2 En dit was natuurlijk het hele bekende New Year's Day. En deze cd komt uit uh, 2012. En die Stella Starlight heeft ook allerlei... Uh, uh, trio heeft natuurlijk ook allerlei uh, zelf alle, uh, de nodige cd's gemaakt. Dan kom ik bij een, een Scandinavische zangeres. Uh, die heet uh, Marlene uh, Mortensen. En dat is een liedje wat ik eigenlijk ook wel vind...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 Om mij hoeft die heus zo zijn best niet te doen. Zing.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 Thank <laughs>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 Till now.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 Thank <laughs> you.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 to me